2 uur. het NOS-journaal. Onno, Duivenee de Wit. Een voortvluchtige crimineel uit Suriname die in Nederland verblijft is opgepakt. Het gaat om iemand die in Nederland een ernstig strafbaar feit zou hebben gepleegd. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries besteedde onlangs aandacht... aan mensen die in Suriname verdacht of veroordeeld zijn... en die in Nederland vrij zouden rondlopen. Minister Opstelte schrijft aan de Tweede Kamer het beeld te willen wegnemen... dat Nederland voor deze mensen een veilige haven is... Het ministerie heeft Suriname al verschillende keren laten weten dat het wil meewerken aan uitlevering of aan vervolging in Nederland. Volgens Opstelten gaat het in totaal mogelijk om elf criminelen. Het begrotingstekort van Griekenland was vorig jaar nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. Het was volgens EU-berekeningen 10,5 procent, terwijl in het najaar nog werd gerekend op 9,6 procent. Ook de Griekse staatsschuld is hoger dan eerder werd geraamd. Het betekent dat de problemen voor de Griekse economie nog groter zijn dan gedacht. Toch houdt de EU vertrouwen in de pogingen van de Griekse regering om de overheidsfinanciën te saneren. Eurocommissaris Reen benadrukt dat Griekenland, anders dan in het verleden, nu niet heeft gesjoemeld met de cijfers. Athene heeft beloofd het overheidstekort in 2014 te hebben teruggebracht tot onder de 3 procent. De NAVO-troepen in Afghanistan hebben een belangrijke Al-Qaeda-leider gedood. Het om de nummer 2 van het Afghaanse verzet, de Saoedier Abdul Ghani. Volgens de NAVO is hij twaalf dagen geleden gedood bij een luchtaanval in het oosten van Afghanistan. Abdul Ghani wordt verantwoordelijk gehouden voor veel aanslagen op stamhoofden en buitenlanders. Op de ochtend van zijn dood gaf hij nog opdracht tot een zelfmoordaanslag, die een stamoudste en negen Afghaanse burgers het leven kostte. De NAVO zegt in een maand tijd meer dan 25 Al-Qaeda-strijders te hebben vermoord. Er zouden nog hooguit 100 Al-Qaeda-strijders actief zijn, claimt de NAVO. De Nederlandse film New Kids Turbo slaat in Duitsland goed aan. De komedie staat met meer dan 200.000 bezoekers in het eerste weekend meteen op de eerste plaats van best bezochte films. De acteurs hebben de film zelf nagesynchroniseerd in het Duits. Kan ze niet snel naar het Maaskantje komen door de zon? Dan vind ik dik, maar dan verdwijnt het weer. Ik ben zo beid, hè? New Kids Turbo draait sinds vorige week donderdag in 186 Duitse bioscopen. En dat is een recordaantal. De film was ook in Nederland een groot succes. Ruim 1,1 miljoen mensen kwamen naar de film over hangjongeren in Maaskantje... die door de crisis hun baan zijn kwijtgeraakt. <tied> Dan het weer zonnig met in het oosten enkele stapelwolken. Middagtemperatuur tussen 14 graden op de Wadden en 21 in het binnenland. Morgen wolkenvelden en in de middag in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 13 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. files staan er op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentenol 2. En de A28 Utrecht richting Amersfoort voor de afrit ten 2 kilometer.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 Vanmorgen vroeg in Kiev luiden de klokken 25 keer tijdens een speciale herdenking. Want vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de ramp bij de kerncentrale in Tsjernobyl plaatsvond. Bij ons aan tafel twee mensen die daar veel van weten. Klaas Koops van Rusland Kinderhoop, goedemiddag. Goedemiddag. U uh, uh, haalt al 20 jaar kinderen uit de getroffen regio hier naartoe om vakantie te kunnen vieren hier. En ook de gast, stralingsdeskundige professor Gerard Wagemaker van het Erasmus MC. Ook u goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hebben, uh, heeft u beiden nog stilgestaan vandaag bij dat 25 jaar 25-jarige herdenken? Alleen als voorbereiding op dit gesprek. Verder niet? Verder niet. Nee. En u? Nou ja, de mailtjes en de berichten die gaan, die zijn wel erg veel. Dus ik heb vanmorgen wel wat weggezet aan een berichtjes en antwoord gegeven. Ja. Nou ja. En, en weet u nog hoe dat 25 jaar geleden ging? Waar u was? Wat, wat, hoe u het beleefd heeft toen? Niet. Wisten we niet. Niemand wist het. We nee. hadden stilgehouden. Nou ja. Meneer Wagenmaker? Nou, ik werkte toen in het radiobiologisch instituut van TNO. En daar had het wel onmiddellijk aandacht. Maar we wisten pas na een dag of drie, vier wat er werkelijk gebeurd was. En toen hebben mijn collega's hebben daar een boekje over uitgegeven. als voorlichting. Drie jaar lang voelde ze zich een outsider in Den Haag. en Toch baalde Meili Vos erg toen ze vorig jaar niet werd herkozen... als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Haar terugblik op het Haagse Binnenhof... beschrijft ze in het boek Politiek voor de Leek. Meili Vos is hier, Goedemiddag. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, je moet een mooi paasweekend hebben gehad. Vier positieve recensies van je boek. Ja, nee, nou, dat was vooral vanochtend. Het paasweekend heb ik vooral uh, besteed met eierenzoeken en al dat soort dingen. Nee, dat was, uh, nee, daar was ik heel blij mee. En ook vooral omdat, dat dat uh, bijvoorbeeld het blijgen van de volksstand ook heel scherp ook de politiek en de sociale. Psychologische analyse eruit halen van wat, wat gebeurt hier nou en, en hoe kunnen we dat duiden. En ook zegt dat je weer terug moet in de politiek? Ja, dat was wel een heel grote opsteking. Op Twitter kwamen, kwam ik allemaal oud-collega's van de PvdA, die vonden dat ook. Dus dat is dat is wel heel erg leuk, zeker voor een outsider. Historicus Herman Pleij blikt vooruit op het huwelijk tussen prins William en het burgermeisje Kate Middleton. Waarin verschillen zij van ons eigen kroonprinselijk paar. En heeft het Koningshuis in Engeland een andere rol dan in Nederland? Daar gaan we straks over praten Herman. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Hallo, dag. Zijn Engelsen trots? Nou, trots, dat weet ik niet. Ze verheugen zich op spektakel. En de boekmakers doen ook goede zaken van hoe lang het zal duren voordat de eerste tranen rollen. Hoe lang de kust zal duren, daar kun je allemaal op intekenen. En dat is groot feest, brood en spelen in Engeland. Onze dichter bij de dag is vandaag Daniel D. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons, dan kunt u reageren via de mail. Dit is de Ditstedag.eo.nl of via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Meili Vos, zullen we tutoyeren? Je bent vaste gast van ons programma. Ja, nee graag. Dan weten de mensen ook waarom we dat doen, anders denken ze weer wat doen ze daar allemaal. Uh, we hebben een aantal quotes uit jouw boek geselecteerd en die willen we graag aan je voorleggen en daar ja. willen we het dan graag over hebben. De eerste is, um, het is ook ongeveer de eerste woorden van je boek, politiek doet er niet toe. Ja. Um, waarom gaat iemand dan de politiek in als dat uh, de opvatting is? Nou, politiek zoals het vaak wordt verkocht. Hè, op de, de media, door politici zelf. Uh, en ook vaak in politicologische boeken. Het lijkt erop dat politici heel veel macht hebben. En van alles kunnen veranderen met een knip van een vinger. Het land veiliger kunnen maken. Of schoner of groen. Dat is niet zo. Politici die zijn bezig met heel kleine dingen. En ze doen er wel zeker degelijk toe, maar echt op een heel andere manier dan, dan ja. je vaak denkt. Want die zin, politi politiek, politiek doet er niet toe, kwam uit je proefschrift. Dat ja. was de, de hoofdlijn van je proefschrift. Ja. Waarom gaat iemand die zo over politiek denkt, daar toch in? Omdat ik een idealist ben, net als de, de meeste andere politici, de alle andere 150. En die doen dingen die er niet toe doen? Nou, wat ik al zei, ze doen absoluut dingen. die dat, Maar het punt is, wat, datgene wat zij doen is anders dan je denkt. Namelijk, zij volgen wat er in de samenleving gebeurt. In de samenleving zijn allemaal slimme mensen die heel slimme dingen verzinnen. Denk aan buurtzorg, allerlei oplossingen voor het milieu. Uh, kinder, uh, de, de, heel veel uh, goed werk voor kinderen bijvoorbeeld gebeurt gewoon vanuit mensen zelf. En goede politici, die, die snappen dat, die hebben dat door en zorgen ervoor dat mensen dat kunnen blijven doen. Ze stellen hen in staat. Maar een politicus die van bovenaf stuurt en vertelt, zo gaat het en ik heb een oplossing verzonnen, nou, die zijn er niet. En dat is inderdaad fictie. Ja, maar dat is bijna het verhaal van het CDA, die zegt dat het middenveld het moet doen, tegenover de Partij van de Arbeid, die juist wel vanuit de overheid probeert te sturen. Nou, ja, daar ben ik ook een beetje een buitenbandje in de PvdA. Nee, kijk, er zijn genoeg heel, denk aan Max van der Stoel. Heel realistische politici die donders goed weten wat er allemaal te koop is, wat er kan. En weten wat hun marges zijn. Um, maar goed, ja, dat was ik wel. Uh, en soms moest ik ook wel lachen hoor... als je dan in het vragenuurtje inderdaad staat. En, en dan wordt er weer geëist dat er 100% veiligheid in de verpleeghuis is. Dat is gewoon bijna niet mogelijk. Het is mensenwerk. Ja, ja. Volgende, iets ja, waardere. helemaal ja. graag. Maar wat bedoel je dan met politiek doet er niet toe? Nou, uh, uh, het ging toe, in mijn proefstuk ging het over buitenlandse politiek. En daar uh, zag ik bijvoorbeeld dat er dan uh, in de Tweede Kamer werd dan bepaald... kijk bijvoorbeeld Koenders. Dat er een eis is dat er dan uh, twee weken lang wordt getraind... en dat de mensen die door Nederlanders zijn getraind niet mogen schieten. Dat is natuurlijk belachelijk dat je vanuit Den Haag denkt... dat je invloed hebt op iets wat zover gebeurt in een totaal ander land. En de on het ontwikkelingsbeleid wat ik bestudeerde... ja, dat we gingen dus in Den Haag bedenken dat het allemaal milieuvriendelijker vriendelijk, moest. Dan zetten ze gewoon twee prullenbakken. Neer, vind je gezet, uh, maar daarmee verander je de werkelijkheid niet. Dus. Nee, maar en... je, je draagt wel verantwoordelijkheid. En dan doet politiek ja. er toch ja, toe. Ja, dus, en dat, dat zeg ik ook aan het eind. Uiteindelijk, politiek doet, eruit, doet er toe, maar op een heel andere manier nou, dan kut. heel veel mensen. Dat het... En politiek doet er gewoon toe, omdat het uh, de democratische samenleving mogelijk maakt. We gaan naar een volgende uitspraak. Beginnende Kamerleden voelen zich vaak weer brugklassers, schrijf je. Ja. En niemand durfde toe te geven, maar ach, ik heb, ik, heb, ik heb natuurlijk zelf daar zo rondgelopen en ik ben verdwaald, verkeerde zaal. Of je zit ergens in een overleg. En je denkt: van god, dat is een interessant onderwerp. Maar dan hoor je het net niet aan die kant van de tafel te zitten. <laughs> maar aan die kant van de tafel. En jij ging Op. ook gewoon naar overleg toe, heb ik ergens gelezen. waarvan je dacht: hé, hey, dat lijkt me interessant. Dan ga ik <laughs> ja. eens kijken. Nee, dat is niet de bedoeling. Kijk, er, er is een officiële regeling van werkzaamheden. die kan je nalezen. En als je dan allemaal begrijpt. en dan nog hoor, dat is niet echt een handleiding. Er zitten heel veel ongeschreven regels. Net als in elke grote organisatie. Maar is er niemand die je dat dan even vertelt? Of word je gewoon aan je dat kan, overgelaten? Er zijn zat mensen die het proberen te vertellen. en er zijn zoveel dingen. Die je aldoende moet leren. Alleen, ja, en ik, ik heb ook. Je uh, hoeft echt niet. Een, uh, het zijn echt geen twintigjarigen die dat alleen maar bruggen lassen. Ik heb ook zestigjarigen echt compleet verdwaald uh, zien staan. en ook de voorzitter op de verkeerde manier aan spreken. Ja, of, het... of wat jij deed. Drink, drinken, uit de ja, drinken uit het glaasje van de voorzitter? Ja, drinken uit het glaasje van de voorzitter. Hoe ging dat? Liep jij gewoon naar voren? En <laughs> ik had gewoon dorst. Ik denk, ik zie daar een glas. Dus ik reikte naar het glas en Gerry verbeterde. Nee, nee, nee. Dat is... Oh, die staat ja. niet precies in. Dat is die water. Precies, ja, maar die, die bewaakt ook. En dat hoort ja, zij ook tuurlijk, te doen. Tuurlijk, tuurlijk. Hè, de moorders van de kamer. Maar ja, als je op een gegeven moment heel dorstig bent... en je weet dat allemaal nog niet, dan, dan ja, dat gebeurt dat. Ben je ook niet ontgroend eigenlijk? Nee, nee, nee. Nou, die ontgroening gaat dus vanzelf. Omdat er zoveel is dat je, waarvan je niet weet dat je het nog niet weet. Nee, nee. En dat is de grote ontgroening. Nou, ze gaan niet op, op bewust nog eens een keertje staan pesten. Want nou, dan uh, blijft er nee. weinig mensen En is, de, is het een serieus probleem? Of zeg je, hoort erbij, heb je in elke nieuwe baan dat je een keer een verkeerde nee, hoort kamer binnenstelt? Dat heb je in elke grote organisatie. Dus dat is, niet zo, uh, dat is okay. niet zo spannend. Andere quote, pagina 96. Ik weet wel dat ik in mijn eentje en zelfs met andere kamerleden samen bepaalde vormen van macht niet tegen kon houden. Ja. Het gaat over de woekenpolis ja. Wat heb jij niet tegen kunnen houden? Um, bijvoorbeeld dat die oplossing helemaal geen oplossing was. De, Heel, als je even, kijkt, even uitleggen misschien, en woekenpolis zijn polis die... ja. Dus dat je, je echt vreselijk veel geld betaalt... en je denkt dat je een goed financieel product hebt... waarmee je spaart voor later... en uiteindelijk blijkt er minder geld over te zijn dan je had gedacht. Nou, uiteindelijk begint de Kamer dat te ruiken. Uh, wordt er wordt veel in de Kamer over gesproken. Er wordt een oplossing geëist dan komt er een oplossing. En je kunt eigenlijk er van een afstandje zien van... ja, maar dit is niet de oplossing. En dan zie je dus dat de macht van banken en verzekeraars... dus de financiële instellingen met ja. veel geld en lobbyisten... dat die nou, eigenlijk door hun kennisvoorsprong, door allerlei andere uh, uh, uh, ja, fenomenen... zeg maar veel groter is dan dat jij als Kamerlid hebt. Maar dat is wel ernstig. Want hier zijn mensen vreselijke poten uitgedraaid... Ja. door die polissen. De politiek heeft dat op een gegeven moment door en is niet in staat daar echt iets aan te doen. Dat ja. is wat je zegt. Nou, En ik zie het nu echt afgelopen week. Dus dan op uiteindelijk, want toen was ook de vraag... kan de minister dan niet wat doen? Nee, private zaak. He, dan worden allemaal met juridische dingen geschermd en dergelijke. Um, en nu was weer de vraag aan deze keer... Jan Kees de Jager, minister van Financiën, de grijpt dan in. En dan zie je dus dat de VVD en CDA... uiteindelijk dan toch weer komen met het formalistische argument... ja, maar het is dus een private zaak. Terwijl ze een jaar daarvoor dat nog wel wilden. Ja, maar jij hebt ook niet dus, doorgepakt. Nee, ik heb ook niet doorgepakt. Waarom? Ik dacht op een gegeven moment, ik ben gek. Want ik had op een gegeven moment zag ik die oplossing... van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Die had een regeling bedacht, hè? Die had een regeling bedacht. Ik dacht, van, ja, volgens mij, he, als ik dat allemaal een beetje ga doorrekenen, ik weet iets van actuariële berekeningen... hou je dan ook niks over. Dus ik heb daar Kamervragen over gesteld. Ik kreeg een prutantwoord terug. En ik word op het kastje naar de muur gestuurd. Naar andere mensen ben ik, dacht ik, ja, nee, laat maar zitten. Dit komt allemaal goed. En dat zeiden ook de mensen die dus de, van de van de stichtingen die dus die slachtoffers vertegenwoordigden. Ja. Dus ik dacht nou ja laat maar zitten dan heb ik waarschijnlijk ongelijk en dan achteraf realiseer ik, ik had niet ongelijk ik had wel gelijk. Maar, nou ja, ja, goed, maar dat dus is wel raar. ernstig, want jij bent ja. kamerlid. Ja. Jij kon iets doen voor die mensen je hebt het niet gedaan. Ja nou ja, goed uh, wrijf het me nog maar in zeg maar zo naar nou ja, dat Doe, doe jezelf. Nee nee, nee nee maar goed ik vertel gewoon heel eerlijk hoe dus macht werkt en hoe een kennisvoorsprong werkt en hoe een kennisvoorsprong ook gewoon heeft te maken met geld. Ja. En dat vind ik redelijk serieus, ja. Maar dit is één voorbeeld. Dat doet vermoeden dat dat dus op meerdere terreinen gebeurt. Nou, ik denk dat vooral de financiële lobby heel erg sterk is. Die hebben echt veel geld. En ook die lobby van hen, die gaat, nou ja, ver dat een Kamerlid überhaupt iets bedenkt. Hebben zij in Brussel al wat geregeld. Um, uh, en het zal op, op nog meer gebieden, misschien ook het militair-industriele complex. Ik bedoel, ik ben geen complotdenker. Mm. Maar ik zie wel dat de Kamer zichzelf tekort doet. Doordat ze bijvoorbeeld op zichzelf bezuinigt. En ook op haar kennis. Ja. En, en dus in die zin ook zwak staat tegenover die goed georganiseerde lobby's. Maar het kan wel. Als je maar volhoudt, als jij maar ja. een stampij had gemaakt, als je, als je maar ja. naar je partijleider was gegaan, had gezegd van Wouter, no way dat dit gebeurt. Ja. Had gekund. Ja. Maar dat heb ik inderdaad niet, niet gedaan. En ik dacht op dat moment ook van, nou ja, <tie> ik ben gek. Maar dat was ik dus Dan niet. Dan moet je als Kamer dus nooit denken. Nee, dat, dat heeft Brink Brinkmeer mij wel eens verteld. <tie> ja. Wat zei hij? Nee, Ik had een motie ingediend waarvan ik achteraf, ik dacht van, ja, die is eigenlijk onnodig. Dus ik zeg ook in het plenaire debat, in de handelingen staat ook. Oh, dan trek ik hem terug, die motie? Hij is ook eigenlijk onnodig. Komt Hero Brinkman daarna naar me toe? Dat moet je dus nooit zeggen over je eigen moties, <laughs> ja. hè? Ja. Vind ik was schattig. Volgende quote uit het boek. Ben jij Peter Middendorp? Vroeg ik. Hij antwoordde bevestigend. Ik sloeg hem in zijn gezicht, zei het zachtjes. Um, wij willen nog heel graag weten hoe hard was dat? Herman zit naast jou. Moet ik het voor de Herman? Herman voor durven doen of dat zeg... Was echt zo'n nee nee nee, dat was echt zo'n klapje. Oh, nog een keer. Do <laughs> Nee, ja, het was een symbolisch klapje. En hij gaf een ja. klapje terug? Hij gaf een symbolisch okay. klapje <laughs> terug. Ze is zwanger, hè, Herman? En vervolgens kwamen er wel andere Kamerleden naartoe... die, die, die jullie uit elkaar kwamen halen. Ja, die dachten werkelijk dat het, uh, dat het inderdaad zou escaleren. Maar nee, het was uiteindelijk een, uiteindelijk een heel goed begin... van een vreselijk goed gesprek tussen mij en Peter Middendorp... over de moors van de Kamer. Wat was er gebeurd? Um, daar ging een roddel rond in Nieuwspoort, de Sociëteit van de Kamer. Um, en dan is dat goed gebruik dat daar niet over geschreven wordt. Maar uiteindelijk werd daar toch wel over geschreven door verschillende kranten. En Peter op had in zijn column zelfs naam en toenaam genoemd... van he, de roddelslachtoffers ik en een collega van mij. En ik was nou ja de, de, de, uh, moe en, en het was na dat, dat lange debat over fitna... want dat, dat hoofdstuk gaat over de roddel en fitna en hoe dat verweven is... Ja. En op een gegeven moment dacht ik van... oh, dat is nog zo'n journalist die gewoon de code heeft gebroken... en van wie ik dus gewoon heel veel verdriet heb gehad. Dus ik dacht... Want nou, de rolle ging dat jij een relatie zou hebben. Althans stond het ja, in de CDA-kamer. Ja, het was op een zich een prachtig verhaal, maar het was niet waar. Maar de, heel veel mensen hadden gehoopt dat het waar was. Maar de, ja, wat is ik, dat de sfeer? Ja, omdat de, de, uiteindelijk het is een kantoor. Hè? En, en het zijn gewone mensen. Ja, en als er dan eens een keertje iets gebeurt, iets zeggen ja, dat willen mensen wel heel graag dat het waar is. En maar wordt is, het heel da is, of... het, is dat in Den Haag erger dan in uh, andere kantoren? Nee, het is wel schadelijk hoor, als er op die manier over je geroddeld wordt. Omdat je een publiek figuur bent. Ja. En, maar roddels zijn altijd schadelijk. Ik, bedoel, ik heb wel eens verhalen gelezen van mensen die hun hele carrière is gebroken... gewoon omdat iemand een kwalijke roddel verspreidt. Ja. Nou ja, en dat gesprek met Peter Middendorp. Uiteindelijk, ja, ik had hem natuurlijk niet moeten slaan... maar de journalisten, de, de, de mensen die ermee begonnen waren... Um, die je bij naam noemt in je boek. Die noem ik wel bij naam, ja. Ja, Gek Koopmans ja. van CDA en ja. Jan Mastwijk. Ja. Twee Kamerleden die die rol door de wereld in hebben geholpen. Ja. Die daarvoor een excuus hebben gemaakt. Ja. Maar die jij nooit meer hebt vertrouwd sindsdien. Nee, dat is ook heel lastig. Als iemand je echt zo raakt in je ziel om dan... Normaal zakelijk met elkaar om te blijven gaan. En dat, dat is een pijnlijk verhaal. Ik, zat, ik heb ook getwijfeld: moet ik het nou opschrijven? Maar goed, iedereen Je gaat het vragen. opschrijven zelf. Ja, maar ik heb het dus verweven. Van de ene kant, kant laat zien dat menselijke en kleinzerige van wat zo'n kamer dan doet. Hè. Ook rollen, net als de rest van Nederland. En tegelijkertijd speelt er zo'n heel groot debat voor Fitna. Waarin uh, ambassadeurs en ondernemers in het buitenland echt bang zijn dat ze gelinst gaan worden door uh, boze moslims. Uh, en, en door dat te verweven laat ik eigenlijk dat de grote politiek en, en. nou ja, de kleine. Nou, het is niet eens politiek, laat ik zien. De kleine rondels, de grote politiek en de kleine rondels, ja. Dat loopt door elkaar heen. Ja. ja. En daar kan je op zich wel tegen, al zeg je ook ergens. Als je niet gebutteld wil worden, emotioneel gezien, dan moet je, niet je er niet, niet aan beginnen. Nee, nee. nee. nee is, en zeker als je dus hè, iets boven het maaier voelt of je bent een keertje op tv geweest, dat is ook, vind ik het vervelende van tv. Mensen hebben gelijke meningen of je daarmee is radio... of op een veel prettiger medium. Welkom. Ja, ja graag gedaan. Nee, de, de politiek is een, is een keihard fuck. Het zijn 150 concurrenten van elkaar. En iedereen is even idealistisch. Iedereen probeert hè, even hard zijn best te doen. Ja, dan krijg je dat, naar vallen spaanders. Anne, Ander, dat zei je net ook al, beschrijf jij in jouw boek die politiek gewoon als een kantoor, als een bedrijf. waar ja. ook zaagmans op woensdag, woensdag daar 12 langskomt. Ja. Maar dat is toch helemaal niet zo? Ik bedoel, je staat ook in de picture. Iedereen weet wie je bent. Dat is bij een gewoon bedrijf helemaal niet zo. Nou, wie staan er in de picture? Hoeveel Kamerleden? Jullie kennen waarschijnlijk als hè, professionals veel Kamerleden. Maar uiteindelijk, de meeste Kamerleden zijn heel brave, met noeste wetgevende arbeid bezig. En, en zijn zit helemaal niet zo in de picture en die zijn gewoon bezig met inderdaad kantoorwerk typen mailen, burgers beantwoorden, notas typen, eh, vergaderen. Dat doet ook ongeveer de helft van Nederland. In die zin lijkt het wel veel gewoon echt als je gewoon puur kijkt wat mensen doen op gewoon kantoorwerk. Hm. We maken een sprongetje. Ik heb nog nooit, ik heb nog niemand gehoord die wilders op hetzelfde emotionele niveau heeft tegengesproken met een ander emotioneel betoog. Misschien is dat wel omdat weinig woordvoerders of opinieleiders religieus zijn opgegroeid. Ja. Wat bedoel je daar precies mee te zeggen? Eerst maar die eerste. Wilders heeft vaak emotioneel gesproken. Jij zegt ja. hij wordt nooit emotioneel tegengesproken. Ja, Wilders die, die kan heel goed argumenteren vanuit de onderbuik. Dus, dus aanvoelen wat mensen wel voelen en dat onder woorden brengen. Dat heel veel mensen het idee hebben: van, dit gaat over mij. Um, en, en zijn obsessie met, met religie en, en uh, hoe hij dat vertaalt, ja. Volgens mij kan je dat alleen maar begrijpen... als je zelf weet wat het is om heel religieus te zijn... of op nou, een bepaalde manier geobsedeerd... of als je bijvoorbeeld hè, de mensen die knielen op een bed van violen hebben gelezen... die kennen dat gevoel. Maar als dat, dat zouden een het... moeten kunnen. Ja, nee, maar goed, die, die beleven dat waarschijnlijk op een heel andere manier. Ik denk dat dat vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de hele evangelische kringen in Nederland... Uh, waar het ook een soort van persoonlijke missie is. En dat is veel emotioneler dan... Bijvoorbeeld ik zelf ook protestant ben. Dat is veel rationeler. Ja, en dat dat is, kan dat... je helpen, zeg je, als je weerwoord moet bieden aan Wilders? Dat zou kunnen. Of het zo is. Ik bedoel, dat was op een gegeven moment dat Jos de Putter... iemand die ook echt uit Zeeland komt en die wereld kent. Zo'n beetje waar we over hadden. Dus dat is van filosoferen. En ik denk ook wel dat dat klopt. Maar er is veel meer voor nodig om, om Wilders goed weerwoord te geven. Want heb jij scherp gekregen hoe je dat zou moeten doen? Ik heb wel gezien dat Ebert van der Laan dat heel goed kon. Die, had dus, nou, die kon ook op dezelfde grove manier kan praten. Als je ziet ook hoe hij bij het uh, Hofnarretjesdrama echt als, als vader ook hè, mensen heeft toegesproken. En heel goed datgene wat hij weet en moet doen vanuit zijn functie. En als mens is gebleven, ik denk dat Ebert van der Laan dat goed kon. Daarom maar die was minister van Integratie ja, en tegenover de, Wilders. Uh, Daar durfde Wilders niet mee in debat. Nee, nee dat hield hij af. Ja. Ja. Omdat Eberhard dat waarschijnlijk. Maar dat zijn heel weinig mensen die. dermate goed kunnen. Ja, vanuit die onderwijk kunnen redeneren en spreken. Ja, we gaan uh, uh, naar een quote. en aansluitend naar een, uh, een geluidsfragment. Hij vroeg het woord, barstte in snikken uit. en zei dat hij zich niet meer verkiesbaar stelde. De komende jaren wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden. En dat verhoudt zich slecht tot wat er van mij gevraagd zou worden. als ik mij wederom zou kandideren. als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Daarom heb ik vandaag het partijbestuur, de Kamerfractie en al mijn Partij van de Arbeid oud-collega's in het kabinet bedankt voor de samenwerking. En hen laten weten dat ik mij niet kandidaat zal stellen voor de Tweede Kamer. Niet als lijsttrekker, nog als gewoon Kamerlid. Dank u wel. Emotioneel moment. Ja, was het zeker. Voor hem, maar ook voor jou. Ja. Voor, voor iedereen in de fractie. Dus een uurtje daarvoor zaten we in de fractievergadering. En wij dachten allemaal... we gaan een lekkere been-op-tafel-sessie houden over de verkiezingen en zo. Um, en hij was de enige in pak. Want we zouden allemaal in spijkerbroek, vrije tijdskleding... we zouden in groepjes gaan en heerlijk gaan brainstormen. En hij was in pak. Ik denk, he, gaat hij zo meteen solliciteren of zo? Wat is dit? En hij kondigde toen aan van... Uh, ik doe het niet meer. En het was zo teleurstelling. Je voelde dat dat golfde echt ook gewoon door onze voxiekamer heen. Omdat we op dat moment zaten in de lift. En, en Wouter zat in de lift. De PvdA zat in de Kringen lift. Ging de peilingen weer iets beter. Dat maar maar was ik weet, ik weet, heel veel mensen die het idee premier Bos. Dat zat er in 2003. Hebben heel veel mensen daarin op geloofd. In geloofd en op gehoopt. Dat, dat geloof was er weer. Er was echt een soort van uh, yes we can-achtig uh, gevoel... In, in die hele fractie, ook bij de medewerkers. Hmm. En in één keer zegt hij van... op het hoogtepunt dat nu we net in de stijgende lijn zaten... en er weer zin in hadden... Ik doe het niet meer. Maar het was niet een heel warm mens. Als, als ik ook in jouw boek lees. Ja. Hij, hij, hij haalt jou de politiek in. En een paar maanden later vraagt hij aan jou. Hoe hoog sta je eigenlijk op die lijst? Nou ja, ja. ik zou me daar verantwoordelijk voor voelen. Kijk, en dat is ook zoiets van. He, er, kan je heel, er zijn mensen die heel teleurgesteld zijn. In types als Wouter. Ja, omdat hij natuurlijk gewoon een, een echte politicus is. Een stratege, vreselijk slim. Maar ja, het is niet iemand met weer een gezellige kopje thee gaat drinken. En dat heb ik ook nooit van hem verwacht. Maar dit is ook niet als een soort vader zich over je ontvouwt. Nee, maar dat heb ik ook niet aan hem gevraagd en dat heb ik ook niet gewild. Ik wist dat kan sowieso niet. En ik had ook wel weer genoeg vrienden in de fractie. En je moet ook niet al te veel verwachten van je collega's. Ze blijven concurrenten. Kijk, als je dat gaat verwachten, ja, dan word je bitter en zuur. Maar ik ben helemaal niet bitter nee. en zuur Blijven Je blijft concurrenten. Je zit toch samen in een fractie om samen iets te bereiken? Jawel, hè, dat doe je hè, gedurende uh, zo'n zo, zo, zo zo uh, politiek seizoen. Maar als op een gegeven moment er verkiezingen zijn en, en die lijsten moeten worden samengesteld, ja, dan ben je al elkaars concurrenten weer. Ja. En ook tussendoor ook wel hoor. Laatste quote. Je moet willen winnen. Dat wilde ik te weinig. En ik heb te weinig met mijn ellebogen gewerkt. Is ja. maar even het eerste element. Je moet willen winnen. Als jij een idealist bent, dan, moet je, dan heb je misschien wel gelijk, maar je moet ook gelijk willen krijgen. dat betekent dat je lobbyt, dat je werkt, dat je mensen overtuigt, soms wel eens over mensen heen stapt, dan moet je ook echt. Die strijd willen aangaan. Je moet slecht zijn. Soms betekent dat dat je slecht bent. Ja. Soms en, en betekent zonder dat je over dat, mensen heen loopt. Dat red je het niet. Nou, er zijn vast mensen. Die Nelson Mandela is het waarschijnlijk gelukt zonder dat hij ooit mensen heeft pijn. pijn maar dat is dan ook een echt een uitzondering. Maar de meeste politici moeten af en toe wel eens uh, uh, haantje de voorste dus ja. voordringen. Jij ja. schrijft dat je het kan zien aan mensen. Lodewijk Asje heeft het niet. Wouter Bos heeft het wel. Job Cohen heeft het niet. Ronald Plasterk heeft het wel. Ja. Hoe zie je dat? Um, aan, aan gewoon hun opereren, aan hun vechtlust... aan de manier waarvan debatteren. Uh, of ze af en toe bereid zijn om iets te doen waarvan je denkt... Van, jeetje, moet je dat nou wel doen? Maar je weet dat dat is omdat ze willen winnen. Hmm. En maakt dat verschil tussen mannen en vrouwen? Um, nou nee, kijk, toen Mariette Hamer, fractievoorzitter het de baas wel, wilde volgens jou? Worden, die heeft het wel. En vervolgens waar gaat het verhaal over: juist, ja, je ziet er niet uit, ze praat niet zo goed. Ik bedoel, als vrouwen het willen, uh, komt er een heel ander soort kritiek. Nou ja. Dan wanneer mannen dat willen. Ja, maar tegelijkertijd zeg je, Nee had Albarak die zou het moeten willen. Ja, die zou het moeten willen, die want die het kan niet. dat. Nee, dat ja. doet het niet. Dat vind ik, vind ik wel jammer. Maar goed, ik begrijp haar nu wel. Ze is net zo zwanger als ik, hoor. Maar, uh... ja, ik vind het toch, toch een moeilijk punt. Ik, ik volg je wel en ik ben mm -hmm. het ook helemaal niet met je oneens. Maar het blijft toch een heel principieel punt. Want eigenlijk zeg je, je moet onbeschaafd zijn om te kunnen winnen. En die onbeschaafdheid is nou juist datgene waar je tegen keert. Je zei van Eberhard van der Laan, vond ik terecht, dat, zo ervaar ik dat ook. Die kan ook zo grof zijn. En dat ja. heb je nodig om zo iemand... Nee, zeg, vind je, je, je dat ze onbeschaafd zijn. Maar je moet soms mensen teleurstellen nou, lobbyen, en moet soms mensen doen. Ja, maar eh, als je met z'n tweeën, er is bijvoorbeeld één portefeuille of dus één ding op je winnen en één maar winnen. Ja, dan kan je wel heel erg aardig zijn en een ander gunnen. Maar soms moet je het niet een ander dat gunnen, dan moet je het voor jezelf pakken. En dat doet wel eens pijn bij anderen. En er zijn echt gradaties. Je kunt mensen vreselijk veel ja. pijn doen en je kunt echt gemeenspel spelen. En een beetje gemeen, een klapje. Of, een beetje gemeen, een beetje klapje. Of gewoon. Ga je, ga je het de volgende thriller. keer anders doen? Ja. Volgende keer als ik, als ik weer uh, eventueel de politiek inga. Ga je elleboog gebruiken? Als het nodig is wel, ja. Dankjewel. Deskundigen uit alle landen zeggen op grond van de schaarste informatie... dat vrijwel zeker de kern van de centrale is gesmolten. En dat is zo ongeveer het ergste wat in zo'n kerncentrale kan gebeuren. Maar op het Russische journaal kwam vanavond een officiële mededeling over de ramp. Overigens pas na ander nieuws. En daarin werd gezegd dat er slechts twee doden zijn. Priabari. De Sovjet-Unie heeft het Westen gevraagd de kernramp niet te dramatiseren. Dat de Russen dat zelf ook niet doen, moet blijken uit kalme commentaren van mensen op straat. Niet, 25 jaar na de ramp in Tsjernobyl praten wij met professor Gerard Wagenmaker... stralingdeskundige en verbonden aan het Erasmus MC... en met Klaas Koop, die zich al 20 jaar inzet om kinderen uit de getroffen regio... naar Nederland te halen voor vakanties... Ja, professor Wagenmaker, uit het fragment blijkt weinig openheid, weinig informatie. Hoe kreeg u destijds zelf informatie binnen? Ja, wij kregen informatie binnen omdat ik toen werkte bij het Radiobiologisch Instituut van TNO. En uh, dat was belast natuurlijk met uh, de, de organisatie van uh, onderzoek... op het gebied van uh, stralingsbescherming. En ik denk dat wij na drie, vier dagen een betrekkelijk redelijk beeld hadden... van wat er gebeurd was. Ja, kreeg u die informatie dan uit Rusland zelf of verzamelde u zelf? Uh, die heb ik niet zelf verzameld. Maar ik denk dat die uit uh, meer bronnen kwam dan alleen de Russische overheid. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja, u was gelukkig niet alleen daarvan afhankelijk. En dacht u toen ook al meteen aan de medische gevolgen? Ja, want dat was een belangrijk onderdeel van de researchactiviteit en ook van de taken van dat instituut. Dus, dus wij dachten meteen aan de gevolgen die er zou kunnen zijn, met name voor de hulpverleners en de mensen die in die reactor werkten. Ja, want ze gingen daar redelijk onbeschermd aan de slag, hè? Uh, ze gingen zonder informatie en onbeschermd aan de slag, ja, dat is correct. Ja. In uh, de jaren negentig maakte u ook deel uit van een regeringsmissie naar dat besmette gebied. Wat, wat was de bedoeling van, van die missie? Ja, in 1990 had uh, de regering van de Sovjet-Unie uh, via de Verenigde Naties laten weten... dat ze de problemen na Chernobyl in feite niet meer aankonden. Maar ze zeiden er niet precies bij uh, wat die problemen dan waren... en welke ze niet aankonden. Uh, toen heeft de Nederlandse regering heeft gezegd... wij willen natuurlijk uh, best bijdragen en helpen... Uh, maar dan willen we eerst weten waar die hulp precies naartoe moet. Uh, toen is er een zogeheten fact-finding missie samengesteld. Die bestond uit uh, een, een psycholoog, een traumapsycholoog, Jan van der Bout. En een landbouwingenieur, omdat vooral de landbouw in Wit-Rusland nogal getroffen was. En met mij als medicus. En uh, wij moesten in kaart brengen uh, waar precies die hulpvraag uit bestond. Ja, en wat trof u aan? Ja, we hebben toen een uh, reis gemaakt van tien dagen door, uh, door de Sovjet-Unie... een aantal wetenschappelijke instituten bezocht, een reactor bezocht... een uh, aantal ziekenhuizen bezocht. Wat we hebben vastgesteld is dat er van onmiddellijk stralingsgevaar... Uh, voor de bevolking in hoog geval geen sprake meer was... en waarschijnlijk ook nooit geweest is... omdat de schoonmaak, f, schoonmaakactie buitengewoon effectief was. Uh, is geweest. En, uh, wat we verder aantroffen is een uh, grote armoede. Het was het armste gebied in, uh, in Wit-Rusland in Rusland. Uh, en wij troffen de eerste 22 gevallen... van schildklierkanker aan... En dat was tien keer meer dan je bij die bevolking kon verwachten. Dus ja. dat hebben we toen duidelijk gesignaleerd. En het belangrijkste wat we aantroffen is dat de Sovjet-autoriteiten... in de verste verte niet geschoten waren... in het verstrekken van informatie aan hun eigen bevolking. Die, wist, die wisten heel weinig, die, die wist, Zelfs nee, zoveel jaar na dato nog niet. Zelfs vier jaar na dato wisten ze niet precies wat hun boven het hoofd hing. Was er was geen voorlichting over de geveilverstraling. Was er was geen uh, voorlichting over de gezondheidsrisico's. En de meeste mensen, omdat het natuurlijk een calamiteit van formaat is geweest... schreven uh, het belangrijkste deel van hun kwalen gewoon toe aan dat ongeluk. Ja, wat natuurlijk in de verste niet het geval was. Maar uh, dat, was, dat was de sociaal-psychologische uh, ja. uh, consequentie... die we ook hebben gezien naar Hiroshima en Nagasaki. Ja. Meneer koop even naar u. Uh, u haalde uh, vrij snel de, na uh, de gebeurtenis in Tjernobyl uh, kinderen hier naartoe... Het is een land, hoorden we net ook van meneer Wagenmaker, waar heel weinig informatie uh, voor te krijgen was. Was het voor u mogelijk om daar uw werk te doen, om die kinderen daar vandaan te halen? Ja, zeker. Het land wil zelfs graag hebben dat de kinderen naar het buitenland gaan. Dat zijn wel eens verschillende standpunten die je dan hoort. De regeringsstandpunten en de, en de gewone bevolking die zegt, uh, alsjeblieft neem onze kinderen mee. En we hebben dus in die twintig uh, jaar tw bijna twintigduizend kinderen naar Nederland gehaald. In facto, bijna 1 miljoen kinderen zijn naar het buitenland geweest over de hele wereld. Ja, en dat zijn allemaal kinderen uit de omgeving van Tsjernobyl? Een vrij grote omgeving is dat dan, hè? Ja, de, kijk, de, het gebied was, uh, was in vierde van Wit-Rusland. En Wit-Rusland is zes keer groter, dus dan kun je je een beetje voorstellen wat er, uh, wat er uh, zeg maar, uh, een gebied was wat, waar je de kinderen vandaan kon halen. En die gebieden zijn nou veel, veel kleiner. Ja, we gaan naar het nieuws over zich van half drie. Dan gaan we verder praten over uh, 25 jaar na Chernobyl. Uh, nu is het nieuws van half drie gelezen door Onno Duivenij de Wit. Radio 1, het nos journaal. Een van de waarschijnlijk elf criminelen die in Suriname gezocht worden, maar in Nederland vrij rondliepen, is opgepakt. Misdaadsverslaggever Peter Erdevries besteedde onlangs aandacht aan deze groep criminelen. Minister Opstelten schrijft aan de Tweede Kamer het beeld te willen wegnemen dat Nederland voor deze mensen een veilige haven is. In Zwolle is een deel van de binnenstad ontruimd... na een explosie in een winkelpand aan de melkmarkt. Het pand vloog in brand en in de rook zitten mogelijk asbestdeeltjes. Twee mensen raakten gewond. Iemand die in het pand was op het moment van de klap... en een meisje dat er langs fietste. Waarschijnlijk was het een gasexplosie. De NAVO zegt de nummer twee van al-Qaeda in Afghanistan te hebben gedood. Het is de Saoedier Abdul Ghani... die twaalf dagen geleden bij een luchtaanval in het oosten van het land... om het leven zou zijn gekomen. Ghani zou een groot aantal aanslagen op stamhoofden en buitenlanders hebben gepland. En de Graafschap heeft een nieuwe trainer. Andries Ulderink volgt Darië Kalicic op. De 41-jarige Ulderink komt van Go Ahead Eagles... en werkt al eerder bij de Graafschap als assistenttrainer en hoofdopleidingen. En dat is nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie. Op de A10 West richting Zaanstad staat er tussen Geuzeveld en de Koenten nog 5 kilometer. En er is vertraging op het spoor. Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe rijden er geen treinen. Komt nog een ontspoorde trein. Er rijden wel bussen en de vertraging kan oplopen tot een uur. Radio 1, dit is de dag. Opnieuw hartelijk welkom. Hier aan tafel zitten oud-politica Maylie Vos. En zij sprak straks over haar boek Politiek voor de Leek. Gerard Wagenmaak en Klaas Koops. Met hen praten we over 25 jaar Tsjernobyl En historicus Herman Pleij. Met hem gaan we praten over het aanstaande huwelijk in Groot-Brittannië... van prins William en Kate Middleton. U kunt reageren via Twitter. Gebruik dan de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. 25 jaar geleden ontplofte de kerncentrale in Tsjernobyl. Even nog hier aan tafel aan de gasten de vraag of ze zich dat nog herinneren. Herman, weet jij nog uh, wanneer jij daarvan hoorde en waar je ja. was? Nee, dat kan ik me herinneren. En dat kwam, wat, ik mij daarvan, wat me daarvan bijstaat, wel als meteen een grote ramp. Het, het was ook wel angstig en zo. Ik geloof dat uh, ook mijn vader meteen uh, zei uh, van uh, hoe staat de wind of zo. Dus ook zo'n hele praktische, praktische vragen. Ja. Uh, ja. Maar dat kan ik me wel herinneren. Dat, ja. Panisch. Meili, jij ja, was, was 15. 16. 16 ja. en, en een van mijn beste vrienden was toen op die dag ook jarig. Ik vond dat dus in eerste instantie heel voor hem. Dat het altijd zijn verjaardag nu in teken stond van <laughs> Chernobyl. Maar, maar ook wel de berichtgeving later. Ik vond dat die En nee, ik weet niet wat daarvan waar is. Maar dat er allemaal van die kinderen werden geboren met zonder gezichten. En, nee, ik, vond heel, ik was heel erg bang. Ook omdat ik uit de geschiedenisboekjes natuurlijk wel een en ander had gelezen over uh, Hiroshima, Nagasaki. En, uh, nee, dat als. als puber met lichte uh, depressieve neigingen, was dat echt vreselijk. Was dat geen goed moment? Nee, was geen goed moment. Meneer Magenbaker en legt ook onmiddellijk het verband... Wat, wat velen ook natuurlijk deden na, daarna... Na, met allerlei aangeboren afwijkingen van kinderen... met allerlei voorkomen van kanker. Uh, u legt dat verband niet meteen, hè? Niet rechtstreeks. Ja, er is natuurlijk uitvoerig onderzoek naar gedaan. Uh, uh, omdat uh, we weten dat wanneer uh, straling zeg maar, de ongeboren vrucht raakt... in een bepaalde gevoelige fase... Dat er ontwikkelingsstoornissen uit kunnen voorkomen. Nu is het zo dat, uh, dat in alle landen, en uh, ook van alle West-Europese landen. wordt ongeveer 6% van de kinderen geboren met een aangeboren afwijking. Dat kan dus 1 op de 16, dat is vrij hoog. Dat is veel hoger dan de meeste mensen zich realiseren. Mm -hmm. En uh, ja, dat kan variëren van Down syndroom, dus uh, mongoloïde. Uh, het uh, kan zijn een hazellip. Uh, het kan zijn uh, uh, aangeboren stofwisselingsziekten. Uh, en als bij elkaar is dat dus 1 op de 16 geboortes. Dus er is uit onderzoek geweest in de chernobyl regio En daar is het ook exact 6 procent. Ja. En dat betekent dus, hoewel ik nooit kan uitsluiten... dat een individueel geval niet toevallig aan die straling op dat moment uh, te wijten is dat er geen evidence is, geen aanwijzingen zijn... voor een verhoogd aantal geboorteafwijkingen in de besmette gebieden. Ja. En u zei net ook iets anders, namelijk dat de bevolking... door gebrekkige voorlichting alle klachten toeschrijft ja. aan het ongeluk... terwijl ja. dat dan niet terecht is. Ja. Maar dat lijkt bijna alsof u dan wil zeggen... de mensen hebben helemaal geen schade ondervonden van die van die ontploffing. Dat, dat is toch ook weer niet zo, denk ik? Uh, ik denk dat de schade vooral aan de psychosociale hoek gezocht moet worden. Ja, de evacuatie van 275.000 mensen... in een periode van uh, enkele dagen tot drie weken... Uh, uit een van de armste gebieden in Europa, uh, ook in de sovjet unie naar andere arme gebieden waar die mensen niet welkom waren... Uh, heeft geleid bijvoorbeeld tot uh, alcoholisme, prostitutie en dergelijke. En, ja, het is heel moeilijk te schatten hoeveel mensen dat het leven gekost heeft. Mm. Uh, maar ik denk dat je het vooral in die hoek moet zoeken. Niet zozeer in, in, in, in fysieke Nee. En, uh, de reden is uh, dat de schoonmaakoperatie uh, door de Russen... waar in uh, enkele maanden 600.000 mensen doorheen uh, hebben gehaald... buitengewoon efficiënt is geweest. Wij zouden dat in West-Europa nooit voor elkaar gekregen hebben... om in korte tijd zoveel mensen te mobiliseren... als bij ons zoiets zou gebeuren... Mm -hmm. Um, en het tweede is dat uh, er natuurlijk onderzoek is geweest... naar het optreden van kanker. En dan noem ik altijd leukemie als de belangrijkste indicatorziekte... omdat die een betrekkelijk kort na blootstelling uh, optreedt. Uh, een jaar of drie, vier. Uh, er is in de bevolking geen spoor gevonden... van een verhoogde frequentie van het optreden ja. van leukemie. Maar zegt ja. u dat het allemaal wel meeviel? Ja. Ik zeg niet dat het allemaal meeviel. Ik zeg dat het een vreselijke ramp was. Ik zeg alleen dat de stralingsbelasting van de bevolking... Uh, in feite, uh, uh, niet buitengewoon hoog is geweest. Hm. Maar waar zit het vreselijke dan in? Het, waar zit het in? Ik denk dat het vreselijke toch zit in de massale evacuatie. Ja. Dat de, de evacuatie is erger dan de ramp op zich. Ja. ja. Meneer Koop, want u heeft veel contact in, de, in die regio. Is dat nou. inderdaad zo? Wat meneer Wagenmaker zegt? Ik dat... ben het, uh, in, in, in alle dingen, die, zoals meneer Wagenmaker het zegt, zo is het uh, waar. Uh, ik moet wel eens tegen, uh, zeg maar, tegen mijn eigen groep in praten... en vertellen van jongens, uh, de vermenkingen en dergelijke... die hebben niets met Tsjernobyl te maken. Ik heb zelf nu een kindje in huis uit Tsjernobyl. Die heeft een gezicht uh, wat, wat twee keer zo groot is en, en dergelijke. Maar ik uh, vertel ook de gasthouders dat duidelijk... dat. Uh, er zijn geen vermenkingen naar aanleiding van de straling. Dat is lastig om te vertellen, omdat uh, de krant uh, val blijft houden. Dat uh, als je uh, als je een ramp krijgt, dan krijg je volgens met twee koppen, uh, drie benige, mensen en dergelijke. Het is niet waar. Ja. Maar ik heb nogal een vraag aan, aan meneer Waaggemaken. Uh, We hebben in, in de tijd na de. Na de ramp hebben we zeg maar, dat verhaal van de vodka en drink maar wodka uh, om die stralingsziekte te voorkomen. En ik, heb dus, ik ben zelf erin getuind toen de, de, de, de overheid ons allerlei uh, foto's uh, toezond. Echt zulke mappen met foto's, maar van vermengde kinderen. En uh, nou, we gingen een, een brochure maken. Maar dus later, toen we dat hadden gedaan en erachter kwamen... dat het een publiciteitstunt was van de overheid. de overheid? Sorry. De overheid. Um, de, toen kwamen we erachter dat zeg maar uh, de alcohol een veel grotere, veel grotere rol in de vermenkingen zou zijn. Is, is dat waar? Uh... Dat ze, heel goed, dat ze heel goed kunnen. Laten we zeggen, ik, ik weet dat zwangeren over het algemeen wordt, wordt aangeraden... om niet al te veel alcohol te drinken. Hm. Om wat precies de effecten zijn en welke fase van de zwangerschap... dat is helaas mijn nee. vak niet, dus dat nee. kan ik u niet vertellen. Ik hoop eens even naar die kinderen. Want die kinderen die haalt u al, al heel lang hier, hier naartoe voor... om hier een tijdje te verblijven. Om ja. even weg te zijn uit hun eigen omgeving. Die psychosociale uh, invloed die meneer Wagenmaker net beschreef. Wat voor invloed heeft dat op die kinderen? Onnoemelijk groot. Dat zijn niet kinderen te... die ver na de Geboren ja. zijn. Maar de impact van het tjernobyl ramp zit er nog heel diep, diep in het land. De bevolking leeft in, toch wel in een angstcultuur en vooral qua gezondheid. En dat je kunt daar geen bloedneus hebben of je gaat direct naar het ziekenhuis, bijna met sirenes. Dus er is, er is een overdreven angst. Dat, dat kunt u, dat kunnen we ons als Nederlanders niet voorstellen. We hebben bijvoorbeeld nu ook twintig, noem het maar patiëntjes. Als je, als je dus in het land uh, kanker of leukemie hebt gehad, dan word je nooit meer beter hm. en dat is uh, heel lastig. Betekent ook dat als je een groepje kinderen uit Wit-Rusland haalt, dan moet er een dokter mee. En als je eentje uitnodigt, dan moet er ook een dokter nee, mee. Dus een soort obsessie met gezondheid ontstaan door ja. Chernobyl, meneer Wagemak, Herkent u dat? Ja, ik denk dat dat, ik denk dat, dat juist is. Ja. Ja. U bent niet heel erg voorstander van het halen van kinderen hier naartoe. Ja, ik heb dat, uh, ik heb dat uh, in die tijd uh, gezegd. Um, um, uh, de belangrijkste reden is um, dat er geen radioactief gevaar... van enige betekenis was voor die kinderen. En dat zou de belangrijkste reden zijn om ze daar weg te halen. Okay, maar als ik meneer Koops hoor, is dat niet de belangrijkste reden? Meer op, meneer Koops op dit moment? Om die kinderen niet niet alleen. Kijk, in het begin... Um, in het begin zagen we... En omdat we er twintig jaar uh, terug zijn we mee begonnen... toen kregen we nou al regelmatig kinderen, en regelmatig kinderen, dat is nogal wat... allemaal met hier een snee onder de, onder de kin hadden ze een sneetje... en die hadden beginnende schildklierkanker... of die waren geopereerd in ieder geval. En dat waren er geen tien, dat zijn er honderden, duizenden geweest... Hm. En uh, van die soort kanker kom je dus ook niet af. Je blijft je hele leven medicijnen gebruiken. Maar hadden die kinderen dat werkelijk? Of dachten ja. mensen dat? Ja. Nee, nee nee, die hadden dat werkelijk. Ja, daar kan ik onmiddellijk op reageren. Uh, in de eerste dagen na de ramp is een reductieve wolk jodium over Wit-Rusland getrokken. En die reductieve wit, uh, uh, wolk uh, heeft de bevolking bereikt. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, nou was het toeval want wat wij doen in het Westen, dat is ons zout joderen dat dat om economische redenen twee jaar eerder was afgeschaft. Dus uh, die schildklieren waren leeg. En schildklieren hebben jodium nodig om goed te kunnen functioneren. Dus wat deed die schildklieren toen die reductieve volk jodium langs kwam? Die zei... <lacht> Met andere woorden, de, de, de, de opname van redactief jodium is behoorlijk hoog geweest. Ja. En dat gold vooral voor uh, kinderen, laten we zeggen, in, in die, die in de drie, vier jaar waren. En ja. baby's. Ja, en dus die kinderen die kregen we vervolgens weer hier uh, in Nederland op bezoek. Wat, wat kunt u voor die kinderen betekenen? Ze zijn hier een aantal weken dan, maar ze moeten ook weer terug natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar dat doen ze graag. Ook al uh, willen ze niet graag vertrekken, maar zodra ze in de bus zitten, dan juichen ze allemaal om naar, de, naar vader en moeder te gaan, als ze die hebben. Maar ze gaan graag terug. En het is dus ook niet zo dat ze daar terugkomen en denken van... we willen allemaal terug naar Nederland. Nee, maar wat biedt u ze hier? We bieden ze natuurlijk een veilig onderkomen. Maar vooral ook uh, gevarieerd uh, voedsel en vooral vitamines. Kinderen daar eten heel inzijdig. Nog steeds. Het kindje bij ons thuis. Uh, gisteren, uh, echt waar. We hadden een uh, paterstoel, hoe noem je dat? Uh, champignons. Uh, gewoon een uh, soepje. Maar niet eten. Hè. Dus er wordt ingeprent in die, gebieden die, dus die kleine bestralingsgebieden die er nog zijn. Van eet eh, geen paddenstoeltjes, eet van alles niet wat die straling op kan nemen. En daardoor eh, heb je toch wel heel veel kinderen die absoluut niet gezond zijn. En dan zijn ze hier een aantal weken wel gezond... maar dan gaan ze weer terug naar het gebied ja, en, en, waar het vervolgens weer slecht voor ze is. Dat is ook zo. U zegt het goed. Alleen de, de onderwijzers, de, de doktoren en de, de mensen die, die er iets van af kunnen weten... die zeggen als een kind in het buitenland is geweest... dan kunnen we dat, omdat het ook kinderen zijn in de leeftijd van 8, 9 jaar... dan kunnen we dat een hele jeugd zien dat hun in ieder geval in het buitenland... ze zijn veel resistenter in allerlei kwakkelziektes. Omdat ze een hele boost met vitamintjes hebben gekregen. Klinkt over paar of het... weken? Ja, van die acht weken. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat u denkt, ik wil ze daar permanent weghalen. Die kinderen moeten daar niet opgroeien. Nee, nee, nee, nee. nee. nee daar zijn we echt niet mee bezig. Uh, wij hebben nu ook... Uh, ook niet met dat gevoel? Een... Nee, ik moet u ook zeggen, uh, ik heb een paar quotes gedaan. Dat wordt me hierinig afgelopen. Tjernobyl is afgelopen. Tjernobyl is voorbij. Vorige week in Minsk geweest, een grote conferentie gehad, 25 jaar Tsjernobyl. We staan erbij, we kijken ernaar. Tjernobyl is over. Maar wat bedoelt u daarmee? Nou, ik bedoel, wij moeten als hulporganisaties iets anders gaan bedenken om die kinderen daar te helpen en de armoede daar te bestrijden. Want het is nu een extra financiële crisis komt er overheen. Wit-Rusland is namelijk hartstikke failliet, zo lijkt het. Maar u zegt het heeft eigenlijk niks meer met Tjernobyl te maken? Nee, er zit niet een directe link met Tjernobyl. Meneer Wagenmaker, bent u blij dat dat, dat er zo tegen aangekeken wordt? Dat het voorbij is? Ja, ik denk dat dat een hele rationele benadering is. Uh, ik wil nog wel iets zeggen over die schildkliertumoren. Wij verwachten in Wit-Rusland een totaal van uh, zeg maar zo'n 16.000 van die gevallen. Er zijn nu 5.000 geweest. En dat is uh, naast, naast het geven dat het een arm land is... Uh, met nu ook een ingestorte economie is... dat een grote belasting voor de, voor de ja, gezondheid. En dat gaat nog wel komen, dus het is nog niet helemaal voorbij. Dus wat dat betreft is het nog niet voorbij. Dat, uh, daar moeten we 40 jaar voor uittrekken na het ongeluk. Zo, dat is een hele tijd. Meneer Koopse, hoe lang blijft u nog door? Gaan met kinderen daar vandaan hier naartoe halen? Zol, nog heel lang, als het aan ons ligt. Maar we moeten, de werkelijkheid is dat de ANIMO, uh, dus het onderbrengen van, van kindertjes bij gastgezinnen, is afgelopen. De ANIMO überhaupt om uh, organisaties te steunen zoals de onze klinkt een beetje hard, maar het is in één keer afgelopen. Kan u vertellen? Hoe komt dat dan? Dat weet ik niet helemaal. Ik kan u een paar voorbeelden geven. Uh, om, om zo een paar uh, zaken te stellen. Wij haalden twee jaar terug, brachten we um, 17 vrachtwagens uh, goederen vorig jaar zeven en dit jaar twee. We hadden uh, zomaar iets. Ja, dus We zijn in Nederland niet meer zo geïnteresseerd? We zijn niet meer, in Nederland is niet meer geïnteresseerd. Ik had bijvoorbeeld voor onze conferentie in Zwolle... had ik alle energiebedrijven aangeschreven... om een beetje bij te bedraven. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, energiebedrijven. Iedereen wenste mij van harte geluk, alleen atoomenergie.nl, die gaf mij een paar duizend euro. Ook rood. Herman, verklaar dit. Wij zijn niet meer geïnteresseerd om de arme mensen daar te helpen. Is het te lang nou, geleden? Uh, dat, de actualiteit is natuurlijk een beetje af. Het moet altijd iets met spanning en nieuw uh, zijn. Dus uh, graag weer een nieuwe ramp. En uh, dan kunnen we er tegenaan. Dus, ja, nee, maar zo werkt het natuurlijk. Zo cynisch moet je wel zijn. Maar er is ook nog een andere factor. En die is eigenlijk wat ernstiger. Uh, de, de vrijwilligerswerk staat een beetje onder spanning. En er is een ontwikkeling in de samenleving van... Uh, ik moet zelf uh, gaan scoren, ik wil zelf aan de bak komen... ik ga niet meer achter een kraampje staan voor niks. Ik wil ook in de picture. En dat is een algemene beeld... dat dus ook uh, dit soort uh, initiatieven uh, ja. dwars zit. Goed Herman, ja, als je toch aan het woord bent... dan stappen we met jou in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar uh, reizen wij? Uh, 2 februari 2002. Dat kan je nog bijna geen historie noemen, dus vlakbij... Nou, nee, gisteren is ook het verleden. Dus oh ja. wat dat betreft is het al heel en terug. Uh, en het is een de datum die de, de meeste de, de Nederlanders ook al het kennen. Het huwelijk van uh, Willem-Alexander en Maxima. En dat komt nu weer op. Omdat het huwelijk van Kate en William nakende is. En Aanstaande vrijdag. De vraag uh, reist uh, inderdaad bij velen. Uh, wordt dat net zo'n feest? Uh, springen zij daar uh, net zo mee om als wij? Betekent dat hetzelfde voor hen? Zeg het eens, is het vergelijkbaar? Uh, nou, de, de, de Royal Wedding. He, dus dat uh, is het vergelijkbare. Dan springen daarna onmiddellijk de verschillen in het oog. Uh, Meili Vos uh, attendeerde mij er net op, op het nieuws dat er voorspeld wordt dat het regent vrijdag. Nou, uh, je weet 2002, 2 februari, was een prachtige dag. Daar heel heb mooi. je het al. Daar heb je al verschil. Ja. Maar de verschillen gaan natuurlijk veel en uh, veel dieper. Uh, dat Engelse huwelijk is veel meer een vertoning. Veel meer theater. Dat is ook de rol van het Koningshuis in Engeland. He, dat <lacht> veel meer voor brood en spelen zorgt. Uh, dus ook veel incidenten graag, hè, dat hoort er ook allemaal bij. Maar daar houden denk wij ook de Engelse, van, Jawel, maar denk even aan de Engelse pers. Hè, dus de, er is er een hele reeks kranten, de Sun en dat soort kranten allemaal... die leven op de royal scandals en al dat soort zaken. Dus, maar je ziet het ook aan de manier waarop het opgezet wordt... terwijl bij ons het koningshuis en ook dat huwelijk... veel meer iets is van in ons gezin wordt nu getrouwd. Hè, dus ja, vader is vaderlandse Maar ligt gedachte. dat ook niet aan de royals zelf... dat zijn meer ja. uh, schandalen veroorzaken dan die van ons... Ja, uh, de, ze maken ook een wat welvrendere indruk. Uh, ze staan ook verder weg hè, van het geheel. Dat is uh, heel duidelijk. Als je ziet, uh, de accenten uh, liggen nu duidelijk op de verkleedpartij ook. Het is opmerkelijk dat de kranten de hele tijd foto's laten zien... van de pakken waar iedereen zich in gaat eisen. Daarbij natuurlijk. En Behalve dan dat de jurk, dan... want die hebben we nog niet gemaakt. Ja. Nee, maar die mag je ook nog niet. Oh, die ja. mag je nog niet ja. dus mengen Traditie. Kijk, het is een gaan jullie nu maar weer koffie drinken, gaan wij. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is even over die jurk. Ja. En, maar uh, het hele koningshuis daar heeft een andere rol dan bij ons, ja, zeg jij. Ja, en uh, het, het ritueel speelt een veel grotere rol. En ze moeten uh, het, het veel meer dingen laten zien. Het is ook heel opmerkelijk en dat is die afstand van dagelijks leven. En dat wordt in Nederland niet op prijs gesteld. Hè. Wij willen juist dat ze dicht bij ons in de buurt komen. Terwijl in Engeland wil men daar dus met verbijstering naar kijken, toejuichen, ook zich ergeren. Er is ook veel minder over ze bekend. Mm. Dat, uh, je herinnert je misschien dat eerst over die Kate werd verteld dat ze de dochter was van handelaren in feestartikel ja. of zo, die ja. haar huwelijk gingen exploiteren. En dat stond overal in de krant. Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die mensen zijn ook van patricische afkomst en zo, die zijn veel maar hoger. ze is toch een gewoon burgermeisje? Jawel, nee, nou? maar dat is tegenwoordig het label waar je aan moet voldoen als je omhoog wilt trouwen. Dus dat moet allemaal. <lacht> he, dat is heel Opmerkelijk is ook in dat Engelse koningshuis dat daar veel meer gescheiden wordt. He, dat is heel, ze scheiden bijna allemaal. En uh, dat geeft ook iets wereldvreemds aan, he, want ze komen daar toch anders in. Uh, bij, bij ons... Ligt het accent veel meer op samenhorigheidssymbool? Dat moet ze uitdrukken. Tijdens zo'n en... huwelijk of in het algemeen? In het algemeen, maar ja, ja. bij het huwelijk krijgt dat uh, een extra accent. Maar het is in Nederland ook wel zo. Diana was de prinses van het volk. Ja, en dat is ook... populair. Ja, en dat liep dus ook meteen mis met het instituut als zodanig. Want dat liep daar helemaal op stuk. Daar heeft het instituut hopelijk van geleerd. Maar want het daar volk was wil het, helemaal... het wel. Ja, precies. Maar daar was men dus helemaal niet op, op, op ingericht. En wilde daar ook helemaal niks van weten. En uh, uh, daar, uh, ja, dat, dat ons schuldigen kalfachtige meisje dat uit haar ogen keek. Waar ben ik? Waar ben ik? Dat, dat, dat, dat viel helemaal verkeerd. Dat, nou ja. uh, dat kan niet. Nog een overeenkomst. Ik las in de voorbereiding van dit gesprek... Uh, dat jij een verhaal kent... dat er uh, op de dag van... De, op, toen, de, toen de Maxima ja. en Willem-Alexander binnenliepen... in de kerk. Ja, ja, dat is heel... Vertel. Kijk, er moet... Er moet uh, bij zo'n Nederlands huwelijk... dus van Willem-Alexander en Maxima... moeten onze collectieve mentaliteiten... identiteiten als het ware bevestigd worden. Hè? Die worden gehuldigd, gevierd. Dat moet, het moet veel gewoon, niet te gewoon, want moet ook een sprookjesprinses blijven, maar ze moet wel dicht in de buurt, hè? dus zo'n mooie traan we konden ons heel goed verplaatsen in dat vreselijke dilemma van de van ouders mochten niet komen, dat had ze geaccepteerd dat nam ons ook erg voor haar in, dat, dat ze daar niet tegen had geprotesteerd, tegelijkertijd smolten we weg allemaal bij de gedachte dat ze daar zonder de ouders zat en toen die prachtige traan, die mooie muziek allemaal, en dat was allemaal heel authentiek dus die rol gespeeld, nou daar werd in dat kader werd er nog iets bevestigd voor de hele wereldbevolking, de hoogtepunt van de dag de stoet staat klaar achter de grote deuren van de Nieuwe Kerk. De hoogwaardigheidsbekleders zitten binnen. Prachtige muziek. Mooier kan het niet. Nu gaat het gebeuren. Wat krijgen miljarden televisiekijkers in de hele wereld te zien? Twee schoonmakers die het tapijt aan het boenen zijn. Minutenlang. En dat, daar is in de wereld op gereageerd. Hè? In de zin van, een schrobzuchtig volk. Ze kunnen het niet laten. Wat er ook gebeurt, de bol moet aan de kant. Maar jij zegt, het is gerealiseerd. En... Dat hebben ze expres gedaan. Nee. Maar dat uh, dan uh, uh, er was wel een reden. Er was, het is meer dat de, de, de, de omgeving zo erop reageert. Er uh, hingen uh, kandelaars, hè, van die kroonluchters, met echte kaarsen erin. En die lekten buiten hun bakjes. En die kwamen dus op die loper terecht. En maar was dood dat maximaal onderuit ging... en met de benen in de lucht daar op die <lacht> loper terecht kwam. Het was puur toeval, en, maar het zegt wel iets. Ja. Want dat nou, zal in Engeland nooit gebeuren. Nou, uh, de, daar uh, is men veel formeler in het ritueel. Dat ligt moervast. Kijk, daar treedt de koningin ook niet af. Hè? Dat is uh, bij ons begint het erop te lijken. Maar ik nou. nou, denk het niet, dat gebeurt. Maar in Engeland is ook heel duidelijk. Het middeleeuwsinstituut, een vorst of vorstin, Zij treedt niet af. tot ze Die gaat dood. Hè? De, de koning is dood. leven de koning. Um, hè? Maar is er ook nog een verband tussen de afstand tot het volk... en de populariteit van het koningshuis? Het koningshuis is in Engeland minder populair dan in Nederland. Ja, Hoe het in ja. Nederland ook wat afneemt... Maar is het dicht, Hoe dichter bij het volk, hoe populairder. Ja, wij, wij, kunnen ons, uh, wij moeten ons steeds kunnen verplaatsen in uh, de emoties die ze hebben. Hè. Het moet niet één op één zijn, want dan valt het natuurlijk weg. Dan is er geen reden meer dat ze er zijn. Dus er moet wel een klein beetje mysterie moeten blijven. Maar verder moet het allemaal erg dichtbij komen. Meedoen met de spelletjes op Koninginnedag. Dat soort zaken is in Nederland buitengewoon belangrijk. En je ziet ook dat de prinsessen, de burgerprinsessen die wij nu allemaal hebben... daar ook erg aan, aan tegemoet komen. Ook Maxima zelf. Hè. Moet je eens opletten dat Maxima bij al die conferenties waar ze naartoe gaat over microkredieten zelf ook verteld van dat ze vroeger ook heel weinig geld had en dat ze heeft moeten leren sparen en dat soort dingen. Dat, dat is overigens ook waar. Zij heeft ook een vrij normaal leven geleid natuurlijk voor dat. Dat geldt ook voor die meeste andere. Maar het is proces. ook typisch ook. Nederlands om dat te doen, zeg jij? Of Argentinië Ja. Ja, ja, nou, neem eens ze passagier heel erg goed. Kijk, er was natuurlijk een meesterlijke opmerking toen ze zei... ik heb de Nederlandse identiteit niet kunnen vinden. Toen was haar inburgingsproces voltooid. Ja, Want als je niet veel over te heen. Nee, dat viel reuze mee. Als je Nederlanders vraagt van wat, jullie, wat jullie delen met elkaar... wordt dat in Nederland altijd ten sterkste ontkend. Want wij lijken niet op elkaar. Ben je gek? Ja, dat is, is nu een uiting van de linkse elite. Hè? Als je ja. dat zegt dat er geen Nederlandse identiteit is. Maar voor een bepaalde periode, voor een bepaalde partij... was het heel Nederlands om te zeggen. Dat je geen Nederlandse identiteit nee, kan vinden? er bestaat niet. Wat op zichzelf een heel warm gevoel in dit land ja. geeft. Hè, want dat ja. vinden we allemaal. Dus toen zij zei zij dat ze dat ook niet had kunnen vinden, was ze eigenlijk helemaal ook okay. even ja, ja, ze was heel Nederlands. Ja. Ja. Ze heeft dat, dat verbijzend snel gedaan. Nog maar. even voordat de misverstanden in de wereld komen, de koningin van Engeland treedt volgens de wet pas als, als, als zo overlijdt, of geldt dat omdat ze dat zelf wil? Overleden of uh, aftreden? Nee, aftreden. <laughs> <Gelach> het is een typisch medische reactie. <Gelach> ja, van, <Gelach> precies weten hoe dat zit hier. En uh, ik weet niet, ik weet niet hoe, dat, uh, hoe dat formeel is. Maar je zei, uh, ze, ze, ze, ze stopt als ze dood is. Er is een, een, een middeleeuwse traditie van het koningschap: is altijd de koning sterft. En dan komt er een nieuwe koning. Ah, ja. Dat heeft in Engeland er ook toe geleid, trouwens, niet alleen in Engeland, ook in landen, andere landen. Dat je vaak zeer waanzinnige vorsten jarenlang op de troon hield. Want dat kon niet, die kon je dus niet afzetten. En dat is dus uh, wel een punt. Karel V in de 16e eeuw is de eerste vorst. Grote vorst die zelf aftreedt tot verbijstering okay. van heel Europa. Ja, dat hoort niet. Nee. Dankjewel. Waarmee we dan weer niet suggereren dat koningin Elisabeth waanzinnig is. Toch, Herman? Nee, nee, nee. Even nee. nee? nee, nou voor de dag. <laughs> Goed, we gaan naar onze dichter bij de dag. Daniel D. Daniel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We gaan graag naar jou luisteren. Oké. Okay. Leek van beroep. De mens is leek van beroep. Hij is bezig met heel kleine dingen... Als een brugklasser verdwaalt in het doolhof van het leven. De oplossingen die hij bedenkt zijn helemaal geen oplossingen. De mens verheugt zich op spektakel. Hij roddelt en lastert er lustig op los. Kleinzerig als een onderbuik met ellebogen. Op kantoor tussen vergaderen en mailen door. Er kan er maar één winnen. Het doet er niet toe. Zonder informatie en onbeschermd gaat de mens aan de slag. Met een bemoedigend klapje op de wang hebben ze elkaar lief, krijgen ze kinderen, is de toekomst nog niet te voorspellen. De mens is leek van beroep, maar dat wordt stilgehouden. Dank je, Daniel. <lacht> nou, mijn liefos, met een grote smile zat jij te ja. luisteren. Ja, het gedicht <lacht> komt op mijn website hopelijk. Goed, Daniel, dank je. We zetten het op de web. op onze website dit is de dag. Punt nu. Ik heb hier een meneer die vraagt een, een, een, een straatmuzikantenvergunning aan. Ik heb een verhaal uitgelegd. Ik heb dat allemaal uh, uh, gemaakt voor hem. Alleen, uh, nou komt meneer met, het, uh, met de mededeling dat zijn paspoort verlopen is. Gedoe aan het loket. Dat gebeurt er als je een vergunning aanvraagt zonder geldig paspoort. Straks na drie uur een reportage over de prijs die je betaalt... voor het weigeren van een paspoort vanwege de vingerafdrukken die je moet afstaan. Dat dus straks. Nu gaan we onze gasten bedanken, Meili Vos. Leuk dat je er was. Uh, datzelfde zeg, zeg ik tegen Gerard Wagenmaker, Klaas Koops en Herman Blij. Fijn dat jullie er waren. We gaan uh, luisteren naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we graag bij u terug. Tot zo!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 Gerpe vragen. Wat voor mogelijke complicaties kun je krijgen bij zo'n verhuizing? Dicht bij mensen. Ik ben helemaal verrast hier dat ze hier de rode loper uit hebben gelegd. Het ochtendhumeur. Houd toch op met al die onzin-interviews, lieve collega's. Nieuws met een knipoog. Nou, dan zie je de werkelijkheid niet meer. Dan zijn je hij yes, is net een snelkooppan. Je moet even deze patiënt een handje geven om hem welkom te heten. Ja? Goedemorgen, Nederland. Morgenochtend vanaf half tien. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Voorkom problemen. En kijk op weethoertzit.nl. Ook voor andere regels over uw AOV-pensioen. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Oh, nee, dat is normaal hoor. Die stofzuiger doet het altijd maar 30 seconden. Bedroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Prius een full net navigatiesysteem voor maar 1 euro. Kijk voor alle businessaanbiedingen op toyota.nl. Dit is Radio 1.